12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. AZ-ontslaat trainer Gert-Jan Verbeek. Greenpeace-activisten staan voor de rechter in Rusland. En Israëlische president Peres bezoekt Anne Frankhuis in Amsterdam. Vanmiddag vrij zonnig en droog. Het is tussen de 15 en 17 graden. Maar door de matige tot vrij krachtige oostenwind voelt het minder zacht aan. Morgen verandert er niet veel en ook dinsdag schijnt de zon geregeld. Want op woensdag zijn er meer wolken en neemt de kans op een bui toe. De AZ heeft dus trainer Gert-Jan Verbeek ontslagen. En dat is onmerkelijk, want de ploeg uit Alkmaar won gisteravond nog met 2-1 van koploper PSV. En staat momenteel vierde. Voetbalverslaggever Arno Vermeulen. Wat is er aan de hand Arno? Uh, nou, we weten het nog niet helemaal, maar het is wel zo dat al lange tijd, ook vorig seizoen, er problemen waren tussen de spelers en ook wel de staf van AZ en Gert-Jan Verbeek. Uh, het elftal speelde toen ook niet goed en eindigde op de tiende plaats en toch uh, mocht Verbeek toen als trainer blijven. Nu zijn we in het seizoen eigenlijk nog maar net begonnen. AZ speelt wisselvallend, maar won gisteren inderdaad wel gewoon met 2-1 van PSV. En nu plotseling is toch dat ontslag van Verbeek daar. Afgelopen week hebben de spelers met Verbeek en met de leiding van AZ gesproken. Daar is wel gezegd dat het niet goed loopt. En dat blijkbaar heeft de clubleiding toch meegenomen in het besluit om hem vandaag te ontslaan. Dus dat heeft te maken met onvrede bij spelers over zijn, over zijn beleid, over zijn uh, communicatie vooral natuurlijk. Dat weten we van Verbeek dat dat vaak problematisch uh, is. De dat, prestaties, ja. Ja, prestaties kunnen nog van zeggen dat dat, eigenlijk, uh, dat, dat niet uh, de reden is. Uh, maar het moment is natuurlijk echt opzienbarend. Hè? Gisteren spelen en winnen vandaag ontslagen worden. Dan denk je even, is er gisteren iets gebeurd na afloop van de wedstrijd? Uh, maar tot nu toe is, is er niemand die dat bevestigt. Nee, dat, dat verwacht je wel. En inderdaad wat je zegt, we weten van hem uh, dat hij uh, moeite heeft met spelers. In ieder geval in, in die wisselwerking. Bij Feyenoord bijvoorbeeld, waar hij eerder zat en ook weg moest. Dat kwam ook omdat hij niet, niet klikte met, met, met de ploeg. Hè? Ze noemden hem Rambo. En je liep voorop op de training, wilde even laten zien wie de sterkste was. Uh, is het inderdaad zo'n mannetje? Nou ja, Verbeek zegt altijd... ik ben wie ik ben. Uh, daar geef je mee aan dat je vindt dat je een bepaalde persoonlijkheid hebt... Uh, en dat je die niet kunt of niet wilt veranderen. De vraag is of dat altijd goed is... om natuurlijk met een groep spelers uh, te werken. Want uh, spelers hebben wel eens iets anders nodig dan wie jij bent. Uh, het, zou, het zou af en toe wel eens handig zijn... om toch een soort chameleon te zijn als, uh, als trainer. Hoort en hoort er is... ook bij als trainer, zou ik, hè? Bij de functie eigenlijk, dat je met mensen om kunt gaan. Ja, nou ja, dat is absoluut uh, een van de zwakke punten van Verbeek... die ook veel goede punten heeft. Dat klopt. Men zegt ook vaak heeft moeite om zich in ons te verplaatsen. Verbeek is inderdaad een Rambo, is vrijgezel, uh, bouwt een prachtige huizen in zijn uh, vrije ja. tijd... Uh, loopt inderdaad altijd voorop op trainingen. Is iemand van meten en weten... houdt ontzettend veel onderzoek naar spelers. Dus hij zegt bij wijze van spreken tegen een speler... ik heb onderzoek gedaan, uh, jij kunt morgen hard trainen... want in mijn tabellen staat dat jij uh, echt helemaal fit bent... Ja. en dat er niets aan de hand is. Maar die speler kan wel eens zeggen... Ja, ik voel me toch niet zo heel lekker... of mijn kind thuis is ziek en ik heb vannacht niet geslapen. Nou, daar botst het wel eens over... Uh, meten is weten bij Verbeek. En spelers zijn mensen. Uh, dus af en toe denk je wel eens dat Verbeek als het ware... een soort voetbaltrainer is in het FIFA-spel. Uh, en de praktijk is soms anders. Het was niet af te meten aan... dat, zie je, dat zag je dus gisteravond heel goed... Uh, aan het resultaat op het veld. Omdat de spelers dus uiteindelijk wel uh, bleven presteren. Anders, als het echt totaal helemaal uit elkaar was geslagen... dan hadden ze gisteren niet kunnen winnen van PSV. Daarom blijft het voor mij wel... Opvallend dat na de gesprekken van afgelopen week men hem wel gisteren heeft laten coachen, winnend heeft laten coachen en vandaag plotseling afscheid neemt. Nou ja, misschien horen we vandaag nog wel meer over wat de onderbouwing is van de bazen van AZ, vooral van Toon Gerbrands. Die trouwens zelf toen er kritiek was op Verbeek afgelopen jaar zijn lot eigenlijk wel verbond aan Verbeek en zei ik zal hem maar nooit uitgooien. Heel kort nog, is het duidelijk hoe het, hoe het nu verder moet? Hebben ze daar, Is daar enig zicht op? Hebben ze een nieuwe trainer op het oog misschien? Nou ja, in dit geval zou je bijna zeggen... Uh, dat kun je in vijf minuten regelen. Alex Pastoor, de trainer die bij NRC ontslagen is... is natuurlijk een, een, een alkmaarder. Althans, hij woont in Schorel. Uh, kent AZ van voor en achter. Is een hele goede vriend van Gert-Jan Verbeek. Dat is dan wel weer opmerkelijk. Uh, was vaak bij AZ te vinden. Op zichzelf zou je bijna zeggen... 1-1 is 2. Dit, uh, dit zou je vanavond nog kunnen afhandelen. Maar misschien heeft AZ wel andere gedachten. Co-Adriaanse is bijvoorbeeld uh, vrij... Uh, en heeft het in het verleden heeft heel erg gedaan dan, bij AZ. Ja. ja praten we nog steeds over, geloof ik, daar. Want dat waren eigenlijk de succesvolste jaren. Eh, Dank je wel voor nu in ieder geval, eh, Arno Vermeulen. De twee Nederlandse activisten van Greenpeace... staan vandaag opnieuw voor een Russische rechter. Ze werden opgepakt vanwege hun actie... tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. 22 anderen werden donderdag al veroordeeld... tot twee maanden voorlopige hechtenis. Maar de zaak tegen de Nederlanders werd verdaagd tot vandaag. Correspondent David-Jan Godfra... wat is er vanochtend in de rechtszaak gebeurd? Uh, Faisal Oudelsen, een van de twee Nederlanders uh, die vandaag uh, voor van de rechter moeten verschijnen. Die uh, krijgt te horen wat er uh, met haar gaat gebeuren. Of ze, net als alle andere Greenpeace-activisten, ook twee maanden voorlopig hechtenis krijgt, uh, krijgt opgelegd. En uh, de zaak is op dit moment even geschorst, omdat er oneenigheid is over de vertalingen. Er zijn natuurlijk documenten. Er is een, uh, een tolk aanwezig. En volgens de, de Nederlandse, dus volgens Faisal, spreekt u in Vlaams. En zijn de documenten, documenten ook in het Vlaams opgesteld. En dat begrijpt niet, is haar verweer. Een, een Vlaamse toch? ja, een Vlaams is eigenlijk zo goed als Nederlands. Maar dat is blijkbaar voor haar toch te onduidelijk. Ja, kennelijk. Zij voert het aan als uh, in haar verdediging. Uh, de rechter die is daar nu over aan het nadenken. Nadat de advocaat er ook iets over gezegd heeft. Het Openbaar Ministerie vindt vanzelfsprekend dat de zaak gewoon door kan gaan. En ja, het is nu even afwachten uh, of dat inderdaad ook gaat gebeuren. De verwachting is overigens dat de zaak wel gewoon doorgaat, hoor. En dan staat er ook nog een andere Nederlander terecht vandaag. Uh, hoe zit het met hem? Hij moet uh, eigenlijk op, om dezelfde reden uh, terecht staan. Afgelopen donderdag is dus het gros van, uh, van de Greenpeace-activisten voorgeweest. 22 van hen hebben die twee maanden voorwaardelijke hechtenis gekregen in afwachting van uitko uh, uitkomsten van het onderzoek. En uh, ook bij hem was, uh, was donderdag onduidelijkheid over vertalingen. De tolk die uh, was opgeroepen, die sprak niet of nauwelijks Nederlands. Dus vandaar dat die zaak tot vandaag verdaagd is. Maar voor hem stelt eigenlijk hetzelfde. Um, moet hij uh, ook twee maanden in een Russische cel zitten... in afwachting van het politieonderzoek... naar de actie van, uh, van Greenpeace... Um, bij het, uh, het Boreiland in de Barentszee. Dankjewel, correspondent David-Jan Goldfoy. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Israëlse president Peres is in Nederland... voor een officieel bezoek van een paar dagen. En zojuist heeft hij een verrassingsbezoek gebracht... aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. Verslaggever Trudy van Rijswijk was erbij. Trudy, wat heeft Peres allemaal gezien? Nou, Peres is been. Hij is uh, 90 jaar. En hij kon alleen de benedenverdieping zien... want aan het Anne Frankhuis mag niets worden verbouwd. Dus er is geen voorziening om met een lift of zo naar boven te gaan. Um, hij heeft uitweg gekregen beneden over de plek zelf. En ze hadden een... Uh, een ...speciale collectie voor hem uh, gemaakt. En daar zat in uh, de brieven van Otto Frank... ...die pas in de collectie zijn. En één uh, daarvan... ...daar uh, schrijft hij aan, een, aan, een moeder, aan zijn moeder... ...dat, uh, dat hij te weten is gekomen... ...dat zijn kinderen overleden zijn... ...en dat de vrouw overleden is. Dat is een hele emotionele brief. En een ander ding was... ...wat ook indrukwekkend is... ...het fotoboek van Anne... ...met allemaal familiefoto's. En wat erbij zat was... ...het laatste verjaardagscadeau van Anne... Ook pas in de collectie. En dat was een plantenboek dat heeft ze gekregen. Nou, hij kreeg handschoenen aan. Hij mocht dus ook uh, alles aanraken. En hij kreeg volop uitleg van uh, conservator da Silva. Die hem alle ins en outs over die, uh, over die stukken vertelde. En hij stelde heel veel vragen tussendoor. Hij uh, had echt heel veel belangstelling. Hij vroeg naar de precieze data. Uh, hij vroeg wanneer wat nou precies gebeurde. Hoe dit zat en hoe dat zat. Het is echt uh, veel langer geduurd dan gepland. Ruim. Drie kwartier langer. Dus... Is, is het overigens opmerkelijk dat een Israëlische president uh, het Anne Frankhuis bezoekt? Ja, dat is heel opmerkelijk. Volgens het Anne Frankhuis is dat niet eerder gebeurd. Ze wisten niet zeker of hij ooit, toen hij nog niet uh, politiek iets voorstelde, uh, op privébezoek was geweest. Maar als je hem zo zag, ik had ik de indruk van niet. En ik denk dat zij daar intussen ook van overtuigd zijn. Dankjewel, Verslaggever Trudy van Rijswijk. De Dierenbescherming wil dat er een einde komt... aan het afschieten van zwerfkatten. Op dit moment mogen jagers zwerfkatten afschieten... alleen soms vergissen ze zich... en schieten een gewone huiskat af. De Dierenbescherming. Het is natuurlijk ook, ondanks dat daar... Eh, sommige partijen anders over denken... ontzettend lastig om te zien aan de buitenkant... wat is nou een zwerfkat en wat is nou een... Eh, toevallig eh, aan het wandelend zijnde huiskat. En zeker als je kijkt in eh, gebieden... Eh, buiten de grote steden... Ja, daar heeft een kat vaak een wat groter uh, territorium. En als hij dat aan het rondwandelen is, dan uh, is dat natuurlijk niet zomaar te zien... of dat nou een, uh, een wandelende huiskat of een zwerfkat is. Volgens de dierenbescherming gaat het om 8 tot 13.000 katten per jaar die worden afgeschoten. Hoeveel daarvan huiskatten zijn, is onbekend. De organisatie roept de publiek op een petitie te ondertekenen tegen het afschieten van de katten. Sport. Wilson Kipsang heeft in Berlijn een nieuw wereldrecord op de marathon gelopen. De Keniaan legde de ruim 42 kilometer af in een tijd van 2 uur 3 minuten en 23 seconden. En dat is 15 seconden sneller dan het oude record van de Keniaan Patrick Makau wielrenners zijn twee uur geleden gestart voor de WK. De wegwedstrijd in Florence. Gio Lippens, hoe is de koers tot nu toe verlopen? Uh, klitsnat vooral. Uh, dat is eigenlijk wel het belangrijkste nieuws. Want uh, het regent nog steeds pijpenstelen onderweg uh, van Montecatini. Inderdaad, in de richting van Florence zijn er nog niet. Er zijn vijf koplopers. Jan Bartels, Oezarski, Matthias Brandle, Jonder Godoy en Rafa Chui. En dan hoor je al, dat zijn niet echt de grote namen. Maar dat is logisch, want uh, dit zijn gewoon de kleinere mannen... die uh, proberen een kans te slaan. Ze hebben een voorsprong van zo'n kleine zes minuten... op een peloton. En dat is wel opmerkelijk... dat het gemaakt wordt door een van de beste... sprinters in de wereld. De man die dit jaar... alleen een Marcel Kittel in de Tour de France... meerdere moest erkennen. Mark Cavendish. Hij rijdt veel op kop. Hij lijkt het ook nog leuk te vinden. Hij doet natuurlijk... alles voor zijn kopman. Voor Chris Froome, de winnaar van de Tour de France. En aan de achterkant van dat peloton... Daar zie je toch regelmatig die andere Engelsman... die vorig jaar de Tour won. Bradley Wiggins zat zojuist zelfs... ...in een groepje dat na een breuk in het peloton op achterstand reed... ...maar heeft inmiddels weer aansluiting gekregen. De vijf koplopers zijn zo langzamerhand in de buurt gekomen van Florence... ...en dan wachten er nog tien loodzware rondjes. We hoorden net al over het ontslag dus van Gert-Jan Verbeek... in de nederlaag van PSV bij AZ. Ajax profiteerde van het puntenverlies van PSV. In de Amsterdam Arena won Ajax met 6-0 van go Ahead Eagles. Maar de grote winnaar van dit weekend... zou wel eens Vitesse kunnen worden. Ploeg uit Arnhem staat vier punten achter op PSV... maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld. En vandaag is de Gelderse derby tegen NEC Richard van der Made De messen zijn geslepen, denk ik. Ja absoluut, dit zijn wedstrijden die bij vooral de fans uit Arnhem en Nijmegen echt... Uh... Tellen. Vooral voor de fans allemaal heel speciaal. Er wordt maanden van tevoren naar uitgekeken. En Vitesse kan inderdaad uitstekende zaken doen als het hier vanmiddag wint in Nijmegen. Maar dat is Vitesse vaak niet gegeven. Want inderdaad bij de Nijmeegse club zijn de messen echt geslepen. En zeker vanmiddag denk ik. Want NEC heeft al zo lang geen competitiewedstrijd gewonnen. De laatste keer was op 22 februari. En wat zou dan mooier zijn vooral voor de fans om uitgerekend tegen de grote rivaal Vitesse. Eindelijk weer eens een overwinning te boeken. Geen verrassingen in de opstellingen, wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. De beide ploegen zijn op dit moment bezig aan de warming up. Het zonnetje schijnt hier en de scheidsrechter is straks om half één. Paul van Boekel. Nog een keer het belangrijkste nieuws: AZ heeft trainer Gert-Jan Verbeek per direct ontslagen. Het zou gaan om gebrek aan chemie tussen de spelersgroep en de trainer en de technische staf. En later wordt er op een persconferentie meer uitleg gegeven. En dat hoort u dan natuurlijk op deze zender. In Rusland staan Greenpeace-activisten voor de rechter. De Israëlische president Peres heeft vanochtend een verrassingsbezoek gebracht aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. Dat was het uitgebreide NOS journaal. Straks: Goert van Brakel met de Perstribune.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 onze programma's bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de kerstconferentie. hier over de goed stel, hoor. De perstribune. Het Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune, het programma van Max... waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat brengt ons de nieuwe week? Dit uur te gast Marike de Vries. Ze is nu ruim een jaar correspondent in China. En de vraag ligt zometeen op tafel, hoe bevalt het haar... om daar te wonen en te werken in dat verre land? Naar ene, oud-wielrenster Katie van Oosterhagen... die in de jaren 60 en 70 een paar keer wereldkampioen... onder andere op de weg werd... Vragen, de perstribune.nl. Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag perstribune. Het antwoordapparaat is er natuurlijk. TV-deskundige Ron Vergouwen. Cassie kijken, waarover Ron? TV-makers krijgen er maar geen genoeg van. Ruzie makende mensen. Maar ja, bekvechten op de buis, dat is nog best een kunst. Je moet originele one-liners verzinnen. Had er hem zijn. Maar ja, straks alles over de kunst van de tv-twist. En waar vliegende kip, Jules van der Wart, deze week. Ik ben in de hermitage gehoord, aan de Amstel in Amsterdam. En daar heb ik zo meteen een ontmoeting met uh, Annette Gerritsen, de schaatser. En uh, ik wil van haar weten wat zij van Rusland weet. En uh, omdat daar natuurlijk de Olympische Winterspelen zometeen zijn. En of ze een museumliefhebster is. Dus zo meteen Annette Gergertsen. U hoort het, het uh, wordt een uitzending van leuke, interessante vrouwen. En we houden u op de hoogte van de wedstrijd NEC Vitesse met Richard van der Made. Zeker dus welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Marike de Vries, goeiemiddag. Goeiemiddag, over. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En zo mooi op tijd, uit Peking. Ja. Wanneer ben je aangekomen? Gisteravond. Oei. Nou, ja. gistermiddag eigenlijk al. Nee, ik was er, we waren vroeger om half vier geland. Dus ik heb al een lekkere nachtje kunnen slapen. Oh, want ik denk dan zes uur later daar. Dus ja. dan is het een lange dag voor je. Nou, het was gisteren, ben ik gewoon even 24 uur doorgegaan. Dus, uh, en vannacht weer goed geslapen, zodat ik nu weer fris bij jou kan zitten. En hoe voelt het om terug te zijn in Nederland? Prachtige blauwe luchten. En uh, dat voel ik meteen aan mijn longen, maar ook aan mijn haar. Ik ben vanochtend even, heb ik lekker mijn haar gewassen... en normaal als ik dat in Peking doe, dan merk ik meteen daarna... dat het heel droog opdroogt, ook hoe, in mijn hoe huis. Dat dan? Door alle dikke smok waar we daarmee te maken hebben. En ja, je moet je voorstellen dat wat we per maand ongeveer 2 à 3 blauwe dagen hebben. En verder is het dik en grauw en grijs. En dat heeft alles met de vervuiling te maken. Dus jij ziet uh, nooit de zon opkomen? Bijna nooit? Bijna nooit. En nee, dat is wel het eerste waar ik ook meteen naar kijk... als ik uh, s ochtends wakker word. Dan ga ik naar mijn woonkamer... en dan kijk ik hoe ver mijn uitzicht is. En als ik de bergen kan zien... Dan hebben we een goede dag. Dan uh, weet ik dat het een mooie dag is. Want ik woon op de 33ste verdieping van een hoge flat. In midden in Peking? Ja, midden in Peking. In het nieuwe Peking moet ik zeggen. Ik woon niet naast de oude... Uh, verboden stad bijvoorbeeld. Maar ik woon in uh, Peking-Oost, waar het uh, CBD nu wordt opgebouwd. Dat is het Central Business District, dus zeg het Manhattan mm. van Peking. Hoge wolkenkrabbers. En daar woon ik tussen. En dan kan ik s ochtends zo uitkijken. Uh, en als we een beetje geluk hebben, ook de bergen zien. De bergen waar ook de grote muur van, uh, van China ook in De is. Mao-muur. De muur, ja. De lange mars. De grote muur. Ja. Um. Hoe kom je aan een huis in uh, Peking? Hoe doe je dat? Met een makelaar rond gaan kijken. Eigenlijk net zoals het bij ons oh. gebeurt. Met een, een, een agent die ook wel gespecialiseerd is in uh, experts op weg helpen. Want ik wilde natuurlijk heel romantisch ook in zo'n oude Hutong wonen. In zo'n oude Chinese buurt wonen. Nou, voor de gein heeft ze me daar wel mee naartoe <lacht> genomen. En heeft ze me dat laten zien. Maar dat is toch ook wel, ja, um, voor, voor ja, wat wij gewend zijn hier, westerse... Um, uh, standaard, um, is het daar dan toch wat afzien voor ons. Dus ik dacht, nou, als ik begin... laat ik me daar meteen wel hmm. wat mee, beter thuis uh, voelen. Met een eigen badkamer in ieder geval. Want dat heb je nog niet echt in de hoedhongs. Nee. Zeg maar, uh, is dat dan iemand die ook namens de overheid... een oogje in zeil houdt waar jij terechtkomt? Nee, die indruk heb nee? ik niet. Nee. Maar het, ik heb bijvoorbeeld wel overwogen... ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar een uh, appartement op een compound. En dat is een compound die beheerst wordt door de overheid. Ja. Um, en, daar heb ik, en daar zit bijvoorbeeld ook de, de VRT, hebben daar ook hun studio's en zo. Maar ik vond me daar niet heel prettig. Ook al was het appartement heel erg groot... Maar ik had het idee van, ja, wat nou als ze alles platgooien... en ik zo meteen zonder internet dan dus zit... en dus niks kan en geen nee. verslag kan doen. Dus ook ons uh, kantoor, ons NOS-kantoor, zit niet meer op... Uh, uh, Junkwell Memway, dat is de oude compound... waar alle media vroeger door de overheid gezet werden... zodat ze daar controle op uh, konden uitoefenen. En OS is daar twee jaar geleden, toen Wouter Zwarte nog zat... die was zo slim om het kantoor al te verplaatsen. Dus daar zitten we ook niet meer. Uh, om dat soort dingen te voorkomen, dat risico in ieder geval niet te lopen... dat we altijd kunnen uitzenden. Nou, We hebben een klein beetje uh, een beeld van wat jij... Uh, het, nou niet wat je doet, maar hoe je erbij zit. Uh, in China straks meer over wat je doet. We hebben jouw carrière tot nu toe samengevat... In dit is uw leven en dat uh, maatschappelijke leven begint bij Hart van Nederland. Dames en heren, goedenavond. Verbijstering en ongeloof in het hele land na de aanslag op Pim Fortuyn. Mensen zijn hier ontzettend boos, dat begrijp je. En dat uh, tekent denk ik ook een beetje de stemming hier. Bent u bang voor de dood? Nou, ik, voorlopig hebben we nog geen zin aan. Nou hebben mijn cameraman en ik al heel wat afgereisd... maar nog nooit eerder sliepen we in een oud houten huisje uit 1918... waarin Willem Barens absoluut niet zou misstaan. En als we naar buiten stappen, zoals ik er net deed... kijken we uit op enorme besneeuwde bergen en twee enorme gletsjers... Veel vragen, dus nog in Apeldoorn. Verslaggever Marieke de Vries. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, Jeroen, in ieder geval dat de bestuurder van deze Suzuki, deze zwarte Suzuki, uit de auto is gehaald. Hij is meegenomen onder politiebegeleiding. Marieke, hoe zit het? Nou Rick, in het uh, laatste officiële communiqué... van de Rijksvoorlichtingsdienst van afgelopen zondag... stond nog dat het niet eerder dan aan het eind van deze week... verwacht kon worden dat er een prognose gesteld kon worden... over de gezondheidstoestand van Prins Frieso. Goed, uh, Marieke de Vries nog steeds buiten de hoofdingang... van het Landeskrankenhaus in uh, Innsbruck. Aan de telefoon heb ik Luc Frieling, mediadeskundige. Meneer Frieling, wat kunt u zeggen over de toestand van Marieke? Nou, de NOS is op dit moment uh, zeer terughoudend... met het verstrekken van informatie. Zij zeggen uh, haar toestand... De toestand is onveranderd stabiel, maar zij is niet buiten levensgevaar. keer in de maand is het kerstdag en het zijn flinke bedragen ook, want je moet hier in China alles met cash betalen. En als een soort maffiabaas tel ik dan het geld uit voor de assistent en de cameraman die de afgelopen maand van alles hebben voorgeschoten. MUZIEK ja zitten nog een beetje te lachen om lucky TV <laughs> ja, natuurlijk dat was heel erg sterk ja nou ja je weet jouw collega Ron Vrezen wordt wel neergezet als clownbasi ja, ja en die, die heeft er al... allemaal aan geloven soms hij heeft er last van want hij zegt dat ja. gaat ten koste van mijn, uh, van mijn uh, geloofwaardigheid uh, als journaalduider ja, uit politiek Den Haag ja, ja. ja nou ja, ja dat moet moeten we, we dan ook bij uh, Willy zeggen de koning ja en, uh, dat, ja iedereen ja. Er is er nog, in koefnoem? ja ik heb hem gezien ja, ja aan de ah. ene kant ja hm. Ja, Ach, ja, nou ja, het hoort er een beetje bij. Weet je, je hebt ook iets bereikt als je geparodieerd wordt, ja, natuurlijk. Dat schijnt zo te zijn. Ja, maar jij stond daar wel voor dat ziekenhuis ja. toen Prins Frizo in coma lag in Oostenrijk. Nee. En je had weinig te melden. Dat was lastig, natuurlijk. Ja, ja heel lastig. En ook um, eigenlijk ook omdat um, um, natuurlijk de NOS wel besloot. Uh, kijk, het gebeurde op vrijdagmiddag. En vrijdagavond kwamen we daar aan en dat was heel gewoon... toen heb ik gewoon het late journaal bediend... en even in Pauw en Witteman verteld wat we op dat moment wisten... Uh, en de NOS besloot hem wel de volgende ochtend op zaterdagochtend al vanaf 7 uur s ochtends uit te zenden. Met een compleet plausibele reden daarvoor. Namelijk, Nederland staat op en wil weten hoe is het ermee. Maar jij en, ook, wist niks. en ook als we niet weten hoe ja. het is, zou Nederland, wil Nederland dan, dan ook weten. Ja. Dus dat heb ik ieder uur toen verteld. Om 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur. 10 uur hadden we wel iemand anders inmiddels ook al in de uitzending. Dat was de dame van NRC die um, gesproken had Jan met een arts. Ja, mevrouw Koelewijn. Dus er kwam wel verandering in de loop van de, de, de, de dag in het verhaal. En ook kwamen er beelden van de koninklijke familie. Maar ja, de eerste twee uur... toen was zelfs de RVD nog niet wakker... en ook de koningin niet, geloof ik. Dus toen kon ik niet anders dan zeggen... dat we op dat moment niet meer wisten dan de avond ervoor. Ja, jij was uh, royalty-verslaggever. Ik neem aan dat de vraag jou veel gesteld is. Beatrix maakt bekend dat ze aftreedt. En jij zit notabene na zoveel jaar royalty-werk in China. Ja, wat denk je dan? Ja, dat, dat, dat het er dik in zat. Dat ik het mm. niet mee zou uh, maken toen nee, ik deze jammer. keuze maakte. Nou, nou, ik, op de dag zelf <tus> dacht ik natuurlijk wel van... Nou, ik had niet gedacht dat ik op een Nederlandse ambassade in Peking zou zitten als dit gebeurde. Mm. Dat was jammer. Maar ik, ja, toen ik de, de keuze maakte was het wel snel duidelijk of één keer een troonsafstand meemaken of... Uh, vijf jaar Peking, nou, ja, ja. toen was de keuze wel gemaakt. Zeker, maar, ja. maar was de keuze altijd al uh, toen je nog hier te Hilversum... Uh, je vleugels uitsloeg uh, via Hart van Nederland, NOS-journaal... ik wil naar China... Nou, het was wel, ik wil heel graag correspondent ergens zijn. Ik heb altijd heel graag gereisd en overal verhalen willen maken. Dat hoorde je net ook, van de Noordpool tot het Midden-Oosten. En dat was ook een van de redenen waarom ik graag het Koninklijk Huis deed. Omdat ik overal naartoe kon reizen. En ik heb vanaf het begin hier bij de NOS ook mijn ambitie aangegeven... graag correspondent ergens te willen ja. worden. Dat het zo'n mooie post zou worden. Um, dat vond ik ook wel fantastisch. En uh, nou ja... De, de, met heel veel liefde ja, op dit moment. Een jaartje nu, hè, ja. ongeveer. Nu even terug in Nederland om uh, bij te praten... met al je collega's uit het ver buitenland. Uh, van ja, de de, de correspondenten eh, daar. Ja, ja, iedereen zeker. komt terug. Zeg maar, toch even jouw nieuws uh, van, van deze week. Waar, uh, waar ligt dat? Ja, toch oh. wel in China. Ja, ik bedoel, het was natuurlijk heel belangrijk... Obama die met Iran uh, getelefoneerd hmm. heeft en dus zo. Maar in China um, is vannacht... Het uh, portret van Mao op het uh, plein van de Hemelse Vrede, op het Tsjendominplein, dus zeg maar op die poort van de verboden stad vervangen. En dat doen ze één keer in de zoveel tijd, omdat hij dan weer helemaal mooi geschilderd wordt. Maar begrijp ik dat Mao naarmate hij langer dood is, knapper wordt? Nou ja, hij heeft zo'n uh, moedervlek hè, op ja. zijn wang. En die verdwijnt langzamerhand. <lacht> dat vraagt iedereen zich ook een beetje af. Ja. Van, er, komt dat door dat overschilderen? Um, nou ja, vannacht is dat portret weer vervangen. Allemaal foto's ja. op de website van uh, Chinese media. En dat is omdat het komende week is het uh, nationale feestdag, 1 oktober. Dat was de dag dat Mao 64 jaar geleden die toespraak hield op dat balkon van uh, de verboden stad. Ja. Dus zij ziet er weer mooi uit. Nou, dat is ervoor. Maar ook weer up-to-date. Maar mensen hebben het er wel steeds meer over... dat hij eigenlijk verdwijnen Waarom? moet, hè, zijn wat? portret. Hij is nou, ook ja. de vader des vaderlands. Ja, maar men weet natuurlijk ook... Uh, ja. he, en leest steeds meer via internet... Uh, wat de werkelijkheid is, uh, wat er allemaal gebeurde... Nee. zo de aantallen van mensen die overleden zijn... De tijdens de, revolutie. Grote, de culturele ja. revolutie. Ja. Dus waarom deze man nog zo groot vereren? Die discussie komt wel ja. steeds meer op gang. En zelfs besproken tijdens het partijcongres afgelopen november... om zijn Mao's gedachten Hoe weet jij dat? Wat jij, kan jij ze verstaan? De ja, ik, ik werk heel nauw samen met mijn Chinese assistent. Wij die, zijn die heel uh, twee handen Engels. op één buik. Ja. Ja. Dat lijkt me toch lastig. Lastige ja, taal. We moeten het allemaal via een vertaling doen. Ja. Ja. Voor vragen aan Marieke de Vries, deperstribune.nl... Twitter mag natuurlijk ook altijd de hashtag perstribune. De perstribune paar zaken uit het media nieuws. Zakelijk was het een mooie week voor John de Mol. Privé natuurlijk niet, zijn vader overleed. Maar zakelijk dus wel een succes. Hij eh, kreeg verschillende Europese prijzen al voor zijn programma The Voice. Maar nu heeft hij dan, tegen eigen verwachting in... ook de belangrijkste televisieprijs ter wereld gewonnen. De Emmy Award. Het programma is inmiddels in de hele wereld te zien, ook in China. Ja, wat zegt, wat zegt ja, de jury? Dat het fantastisch was. Nee, het, ja. Razend populair. Iedere oh, ja. vrijdagavond wordt het uitgezonden. Dan is het stil op straat. Bij wijze van spreken. De meeste mensen kijken het namelijk niet live op tv. Maar kijken het terug op internet, de jongeren. Uh, en dan halen ze aantallen van 500 miljoen kijkers. Ja. Dat, is, dat kan je niet voorstellen. Nee. Als je bijvoorbeeld nadenkt dat er in Amerika in totaal maar... Ruim 300 miljoen mensen wonen. Weet je, on, on, on, onze collega Theo Komen, befaamd sportverslaggever, verstond ook niet alle buitenlandse talen. En dan kreeg hij weer iets te horen wat hij niet begreep. En dan zijn nou, u, u hoort het wel. He? Hij heeft er weer zin in uh, vandaag. Ja. Dus ja. <laughs> kan nee, ik probeerde dezelfde truc, maar ja. je, pakt er, je pakt me er weer op terug. Ja, ja, ja. Nee, ja. nee, nee, maar weet je, ja, natuurlijk. Ja, je komt er altijd wel uh, mee weg. Maar 500 miljoen kijkers, uh, en, en oh, hoe selecteren ze daar? Want dan neem ik aan dat je ook heel veel aanmeldingen hebt. Ja, hoe komen ze aan, aan de selectie dan? Nou, ze hebben, ik heb geprobeerd daarbij te zijn dit jaar, omdat ik dus wist dat het zo uh, populair was. Er is een, een provincie in het zuiden van China, daar moeten mensen naartoe reizen, dus je moet al van een gegoede familie komen. Dat is al. Dat selecteert al. Om daar, ja, om daar te komen is al uh, iets. Um, en, en, en in die provincie Shangxi, uh, nou ja, daar, daar hebben ze dan verschillende kantoren waar je je kan melden en kijken uh, nou ja, in wat voor categorie je uitkomt. Dus je hebt de ouderen, je hebt de meisjes, je hebt de jongens en dat komt dan allemaal weer in een grote vergaarbak terecht. Van daar komen de beste uit. Ja, ja. Toch, toch nog de allerbeste dus. Ja. ja, en ze vinden het dus een enorm leuk format, de Waarom? Chinezen, omdat ze, ze houden enorm veel van zingen. Ze hebben allemaal de karaoke-tv's. Je gaat, als je in China gaat stappen, uitgaat, ga je niet naar een kroeg om elkaar te ontmoeten. Maar je, je eigenlijk in zo'n soort studio, waar wij nu ook in zitten, geïsoleerd, zit je op banken. En dan ga je met elkaar zingen, met al die videoclips mee zingen. Dus ze houden heel veel van zingen. Leuk. Ze vinden ook uiterlijkheden nog niet zo heel erg belangrijk. Dat vinden ze. Dat, nou ja, daar, daar wordt ook niet zoveel op gelet. Omdat sommige mensen gewoon ook nog van een armere achtergrond komen. Dus ja, als je uh, met de stoel omgekeerd je mag zingen. En niemand ziet dat jij een beetje nee. een armoedige spijkerbroek aan hebt. Dan is dat geweldig als die persoon wint, natuurlijk. En dat gunnen ze elkaar heel erg. Dat, uh, uh, dat eigenlijk dat je weer van een dubbeltje een kwartje kan worden. Het oude communistische. Gedachtegoed. Hoewel het tijdschrift Margriet deze week feestelijk het 75-jarig jubileum vieren... gaat het niet goed met het moederbedrijf, uitgeversconcern Sanoma. De aankoop van SBS is geen succes, de oplagers van de meeste bladen dalen. Blijven dalen. Door insiders wordt gevreesd voor de toekomst van onder meer Viva, Flair en Nieuwe Revue. Ook de kanten lieten geen vrolijke cijfers zien. Het laatste kwartaal werden vooral... Van uh, Telegraaf en AD, minder kranten gedrukt. Alleen de oplagen van het Reformatorisch dagblad en het Financiële dagblad uh, stijgen, weliswaar licht, maar toch in de plus. Wel werden er meer digitale abonnementen verkocht. Is uh, China een uh, uh, populaire krant? Heb je, heb je die vooral? Ja, de... Lezen ze kranten veel daar? Ja, ze lezen wel kranten, maar ook daar daalt uh, de oplagen. Bijvoorbeeld uh, in 2012 was het 3% minder, is er uh, kranten gelezen weer. Um, volgens de, de, de, de, de, de krantenorganisatie daar. Um, maar het wordt overgenomen door internet. Wordt, uh, ze hebben daar Altijd. een eigen sociale media opgezet. Een eigen soort Twitter en een eigen soort Facebook. En daarin worden artikelen van bepaalde kranten wel goed doorgetwitterd. Je hebt een onafhankelijke krant in het zuiden, de South China Morning Post. En je hebt de staatskranten, dat is China's People's hmm. Daily of the Global Times. Dat zijn Engelse Leuk. kranten, maar ook Chinese kranten... die in het Engels vertaald worden. Uh, en die, ja, die laten het geluid van de Staten vooral ook nog erg goed horen. Deze week is ook het Nederlands Filmfestival begonnen. Uh, veel aandacht voor de openingsfilm Hoe duur was de suiker? Over de slaventijd in Suriname. De film wordt druk bezocht, al zijn de recensies nog niet altijd heel lovend. Thema van het Filmfestival is dit jaar naakt. Functioneel bloot. Het was de smoes waarmee <tus> Nederlandse regisseurs in de jaren 60 en 70... hun vele bloot door de keuring kregen. Pim de la Parra, Wim Verstappen en Paul Verhoeven... scoorden grote hits met bloot. Je ziet het wel eens in Amerikaanse film, en dan stappen ze uit bed en dan horen ze een lakens zo. Terwijl ze net weet ik veel wat hebben uitgesproken met een tegenspeler. In Nederland was dat toen bij Paul Verhoeven en um, Wim Verstappen. Ja, je stapt uit bed zoals je uit bed stapt. Dus dat is een soort natuurlijke, naturalistische aanpak van het bloot. Ja, Jean van der Velde, regisseur van Hoe duur was de suiker? Mag het in China uh, naakt, Marieke? Uh, ja, als het maar niet pornografisch is. Het moet wel mooi esthetisch zijn. Ja. Zometeen meer van Marike over China. Cassie kijken natuurlijk. Maar het voetbal is ook begonnen. Het uh, half 1 voetbal. NEC Vitesse. Uh, Gelderse derby Richard van der Maarten. Ja een hele speciale wedstrijd Goffert. Drie minuten geleden begonnen in Nijmegen in de Goffert. Een wedstrijd met altijd meer lawaai in het stadion. Als er gevoetbald wordt tegen Vitesse. De entourage is anders met enorm veel... Groen, rode vlag. Je ziet meer spandoeken. Het is ook altijd drukker dan tijdens andere wedstrijden. Simpel gezegd, deze wedstrijd is gewoon altijd uitverkocht. De spelers weten dat dit een beladen duel is, een burenruzie. Dat was al na twee seconden eigenlijk duidelijk toen Piazzon namens Vitesse uh, hemline de Duitse spits van NEC, tegen het gras werkte. Om maar even te laten zien dat deze wedstrijd echt moet worden gewonnen. Spelers die bij NEC, want daar leefde toch vooral deze derby, dat de spelers als ze binnenkomen bij NEC direct te horen krijgen van Zorg ervoor dat je de wedstrijd tegen Vitesse in elk geval wint. Voor NEC is het heel lang geleden dat er een wedstrijd gewonnen werd in de competitie. 22 februari om precies te zijn. Een uh, spannend duel, dus vanmiddag onder leiding van Paul van Boekel. Want Vitesse NEC dat gaat altijd ergens om. Hij van de mooiste sportverhalen: de vliegende kip. De vliegende kip, uh, Jules van der Wart. Ja, Govert, wat ik al zei, ik sta in de hermitage en dan kijk ik uit op een soort uh, gouden koets. En naast mij staat Annette Gerritsen, de schaatser, die een hele mooie winter uh, tegemoet gaat, uh, hopen we. Ja, het, het, is, het is een gouden koets, maar heel klein eigenlijk. Hè? Wat denk jij Annette? Ja, goud met een beetje rood. Ik vind hem, uh, ik vind hem wel mooi. Het ja. is een mooi museum, hè, de hermitage. Als je daar doorheen loopt, dan krijg je rust. En dan zie je ook wat Rusland voor cultuur en kunst heeft. En het mooie is, jij gaat zo meteen naar Sochi, je gaat er schaatsen voor de Olympische Spelen. Ben je met ben kunst klaar, bezig? Hè? Ja, maar we gaan er toch vanuit. Je hebt zilver gewonnen drie, vier jaar geleden. Dus we gaan er vanuit dat jij nu ook gaat naar Sochi. Bereid je dan een beetje op die manier ook voor? Dat je kijkt van wat heeft het land Rusland te bieden? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik denk dat je er ook zo min mogelijk uh, poehaf van moet maken. Uiteindelijk uh, blijft het gewoon een 400 meter baan waar wij op moeten schaatsen. En of dat in Rusland ligt of uh, in Vancouver, dat... Uh, ja, maakt, maakt op dat moment even niet uit. Ja, maar jij woont vlakbij in de buurt in Diemen. Dit is de hermitage aan de Amstel in Amsterdam. Ben je er wel eens geweest? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat het mijn eerste keer is. En um, ja, ik heb, ik heb wel een museumkaart ook. Ik heb hem nog niet zoveel gebruikt. Maar uh, ja, het is toch ook... Uh, in een museum moet je vaak slenteren. En... Uh, als ik dan getraind heb, ja, dan is het niet de eerste keuze die ik zou maken om te gaan slenteren in een museum. Dus ik ben ook nooit in het Anne Frank geweest, terwijl ik daar toch eigenlijk ook vlakbij woon. Dus eigenlijk, ik ben wel in het nieuwe stedelijk geweest. Maar... Wat vond je daarvan? Ja, vond ik heel mooi. Vond ik, uh... Het gebouw zelf of de kunst die erin staat? Beide. Uh... Maar ik vond wel meer de, de oude werken die er hingen, zeg maar, vond ik mooier. Dat je niet zoveel uh, je idee moet laten gaan wat het voorstelt? De ja nee, gewoon echt schilderijen ja en uh, uh, volgens mij hing er ook wel van goch en picasso en oh, dat, dat, uh, dat vond ik heel mooi je hangt veel van peter de grote weet jij iets van hem nee oh. was een zare jaren geleden hij had een timmerman uh, nee hij, hij liet boter zelfs maken in nederland dat weet ik dan nog wel van mijn geschiedenisles maar dan hebben het over drie 400 jaar geleden maar. oh nee dat was jij peter, goed in geschiedenis nou, ik had het wel in mijn examenpakket, maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat het ver weggezakt gezakt is. Zo'n stukje gaan lopen? Ja, is goed. Nee, want dat is voor jou natuurlijk wel, uh, je moet wel tijd vrij hebben. Je moet zo meteen, uh, ja, ga je op weg naar Italië. Dus hoeveel tijd en vrije tijd heb je? Uh, nou ja, nu gaan de wedstrijden weer beginnen. Dus nu hebben we ook vaak uh, dat je in het weekend gewoon eigenlijk het hele weekend bezig bent. In de zomer hebben we heel vaak op zondag rustig. En dan is het natuurlijk ook altijd mooi weer. Ik hou wel heel erg van culturele, uh, ja hoe zeg je dat, bezigheden. Ik ben in Amsterdam, er zijn natuurlijk sowieso ontzettend veel leuke dingen te doen. Wil je doen. de trap af? Ja, laten we dat doen. <laughs> en uh, ik hou heel erg van koken. Dus ik ben eigenlijk altijd wel, uh, je hebt natuurlijk in Amsterdam enorm veel van die biologische markten waar ik vaak heen ga. Uh, ik ga wel eens naar een festival en uh, ja, dat vind ik heel leuk om in de zomer erbij te doen. Maar goed, nou lijkt het net alsof ik wekelijks uh, naar dat soort dingen ga. Maar het is echt heel af en toe als het toevallig uitkomt in de planning. En uh, meestal uh, kijk ik aan het begin van het seizoen een beetje van... Oké, okay, daar uh, zou ik eventueel heen kunnen, dat kan ik doen en een beetje wat ik leuk vind. En ik vind het ook belangrijk dat als je echt een... Um, zware trainingsweek heb gehad. Dat je ook af en toe even ontspanning hebt. En af en toe ook weer even, om het maar zo te zeggen... in de echte wereld bent. Echt, uh, ja... Hoe zeg je dat? Ook even niet sportende mensen ontmoet. En uh, daarom vind ik het ook wel belangrijk voor mij... om hier te blijven wonen. En uh, ja, dat het, deze balans eigenlijk bevalt nu wel goed. Zullen we even een kop koffie doen? nemen? Want uh, ja, we, we hebben niet dus heel veel uh, zendtijd. En dan gaan we in een twee uur verder nemen koffie. En dan gaan we een twee uur verder kijken in de hermitage. Is goed. Annette Gerritsen en Jules van der Wart. Marieke de Vries, China-correspondent van de NOS. Marieke, we hadden het over de Chinese televisie... Over, uh, over die grote Voice of China... en hoeveel mensen daarop afkomen. Krijg je ook informatieve programma's op tv... waarvan je zegt, die zijn de moeite waard? <kijkt> ja. Er is natuurlijk het avondnieuws waar iedereen naar kijkt. Hoe de staat denkt over het nieuws en het aan het volk vertelt eigenlijk bij de Staatstv. Elke avond om half acht. En waar gaat dat nieuws over? Veel over wat president Xi Jinping heeft gedaan. wiens handen hij nu heeft geschud en waar hij vandaag naar heeft gekeken. En wat heel belangrijk is, wat we moeten weten. Ook over premier Li Keqiang die toch meer van het binnen beleid is en um, natuurrampen natuurlijk, de aardbevingen, overstromingen, hittegolven die afgelopen zomer over ons heen zijn gekomen worden daar uitgebreid belicht en hoe goed werk de verschillende hulpdiensten doen ja. natuurlijk die meteen ter plekke zijn gestuurd en dat daar de premier ook meteen ter plekke was om de mensen hard onder de riem te steken, Nou, dat, dat moet je voorstellen bij het, uh, bij het avondnieuws. En eh, daarnaast zijn er ook talkshows... Eh, waarbij eh, vooraanstaande economen worden uitgenodigd. Eh, vooral over de economische situatie. Nu de uitdagingen waar China voor staat... Dat um, lijkt behoorlijk onafhankelijk ook. Um, alleen dan moet je je voorstellen dat degene die de vragen stelt, dus in dienst is van CCTV, de staatstelevisie. Ja, ja. Altijd zal blijven drammen op hoe goed het zal zijn, hoe, hoe goed het is, wat, wat, uh, wat deze uh, nieuwe leiders aan het doen zijn voor het land. En hoe prachtig ja. het is, uh, hoe de economie zich ontwikkelt. En dus dat, dat tintje zit er dan in, maar vooral vanuit de presentatorenkant. Ja. En verder de gasten zijn uh, onafhankelijke denkers, die kunnen wel gewoon zeggen wat Zeker. ze vinden. Zeker. Jij moet dat proberen op te vangen <laughs> met jouw oren. Hè? Ik bedoel, uh, jij spreekt Chinees. Nou, ik ben heel hard aan het leren, maar ik kan niet zeggen dat ik uh, vloeiend Chinees ja. spreek. Nou, ik kan met, uh, ik kan wat nou, Als je, als je en mij op straat en... ontmoet, ja. uh, wat, zou je dan, wat zeg jij dan? Nou, Hao, Ni Yang. En dan zeg ik, uh, nou, dat goed met mij gaat, maar dan ja, in Chinees. Geen chaos, neem zeg jij dat dan neem jij ja. ja. oh. Richard van der Made uh, in uh, Nijmegen, Richard. Ja, Vitesse is op voorsprong gekomen in de Goffert in Nijmegen. Wedstrijd NEC-Vitesse na 10 minuten een kopbal van Kelvin Leerdam. Die nu feestviert met het bomvolle uitvak geel en zwarte kleuren. Die mensen zijn dol en dol blij, want Vitesse wint zelden in Nijmegen. Dat is natuurlijk nog lang niet het geval, maar de start is in elk geval goed. Een corner vanaf de linkerkant, getrapt door Theo Jansen. En daar staat Kelvin Leerdam die het kopduel wint van Paulson En zo staat de club uit Arnhem dus voor tegen de club. Dus jij leert uh, die taal, ja. uh, Marike? Ja, zes uur per week. Dus uh, drie keer twee uur, per, uh, dus op maandagavond, donderdagavond en op zaterdag of zondag. Twee uur. Uh, maar ja, daarnaast werk ik natuurlijk ook gewoon heel hard, zowel ja. radio, tv als internet. Dus het schiet er nog wel eens bij in als we in het land zijn, op reis zijn. Um, dus daardoor is het zeker nog niet uh, vloeiend. Uh, spreken, dan uh, richt je ja. echt op spreek, spreken. Spreken en verstaan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, die tekens, dat laat ik nog even voor wat ja. het is. Als, je, als jij terugkomt, dan, dan ga je steeds verder, denk ik. ik het hoop land heeft het, je vast ja. helemaal in de greep, of niet? Nou, is ja, het, een fascinerend ja, het is een land? fascinerend land, absoluut. Ja. En dan niet alleen maar vanwege de taal... die ook fascinerend is vanwege de manier waarop die is... Ja, uh, opgesteld doordat die tekens allemaal maar één woord zijn, heb je bijvoorbeeld ook geen vervoegingen. Hè? Dus het is jij willen, ik willen, jij willen, zij willen. Want willen is maar ja, één teken. Op zich, makkelijk. Is makkelijker dan Duits. Ja. Maar nou al die tonen nog, want oh, ze ja. zijn per uh, lettergreep heb je een verschillende toon. Dus ik kan wel de woordjes leren en stampen... zoals ik dat vroeger op de middelbare school ook deed. Maar als ik dan verschillend, een, een verkeerde toon aansla... dan verstaan ze me niet meer. En dat, uh, dat is, betekent dus eigenlijk... dat je je persoonlijkheid moet afleren. Dus zoals ik nu klemtonen leg... in de manier waarop ik dingen aan jou duidelijk wil maken... in mijn stem en in de tonen... moet ik dat afleren, want daar ligt het vast... Dus ik kan daar niet een bepaalde klemtoon aan een woord geven omdat ik dat woord belangrijk vind. En dat ja. vind ik er lastig aan, inderdaad. En verder ja, is het, is het voor een journalist een zeer fascinerend land door alles wat er gebeurt en de veranderingen waar de bevolking doorheen zijn gegaan de afgelopen 20, 30 jaar. Cultureel, hmm. economisch, sociaal ook daardoor. En ja, de, verhalen, de verhalen liggen er voor het oprapen. Uh, ook heel veel dingen niet, hè? Bijvoorbeeld wat politiek. Is, neem, je hoe hoe, hoe gecensureerd word jij? Ik word niet gecensureerd. Nee. Alles wat ik maak wordt uitgezonden. Ik val onder het ministerie van Buitenlandse Zaken... Dus uh, alle buitenlandse journalisten doen dat. En daar hebben we een, een, een zogenaamde minder. Iemand die op ons let. Dus ik heb een Mr. Lee, zo heet hij. Die, let, die is aangesteld. En die op ken mij. jij ook? Ja, ja, ja. ja. ja dat moet ik regelmatig doen. Ik daar een kopje koffie mee. En dan vertelt Mr. Lee weer wat hij van mijn reportages heeft gevonden... van de afgelopen periode. En dan zegt hij wel eens... ja, maar je moet niet, zo, niet, niet, niet heel veel politieke onderwerpen nauw nou mee maken. Je doet wel heel veel politiek nu... Want, uh, het kan ook weer wat moois cultureels, want ja. we hebben zo'n mooie musea. Ja. Als jij dan zegt, ik heb al een hoofdredacteur. Nee, ik, wat ik dan altijd zeg is... ja, weet je, ik kan, ik kan er niet zo heel veel aan doen... dat jullie nieuwe leiders al die nieuwe plannen nu aan het presenteren zijn. Bijvoorbeeld over afschaffing oh ja. één-kindpolitiek... of bijvoorbeeld over eventueel afschaffen van de uh, uh, werkkampen. Ik zeg, maar dan moet ik eerst Nederland vertellen wat die werkkampen zijn. Ja. Dus dat moet ik dan eerst uitleggen voordat jouw leiders het kunnen afschaffen. En dus je begrijpt, dat is gewoon mijn werk. Dus ik kan gewoon dat uitleggen aan ze. En... Zeker, maar dan gaat het over televisie ja, of, he, maar radio. Nu, nu, of radio ja. natuurlijk. Maar nu gebruik je internet of Facebook. Ja. Kunnen ze ja. daar ook bij? Nou, ik kan eigenlijk niet op Facebook of op Twitter uh, die twee uh, diensten. En ook Google-sites uh, zijn uh, geblokkeerd in China door de Great Firewall of China. Die is uh, ingesteld uh, um, in 2007. Toen uh, Twitter en Facebook uh, groot uh, werden, en toen heeft uh, China is zo slim geweest om eigen uh, Twitter diensten te gaan bedenken. En dat heet in uh, China heet dat Weibo. Dus daar mag ja. ieder alle Chinezen ja. mogen erop en die mogen twitteren. En die, dat heet bij hun ook twitteren, ook al heet het Weibo. En die hebben um, uh, Renren ja. ingesteld. Renren ren, ren is mens, dus van mens tot mens. Facebook, een soort Chinees Facebook. Um, en daar mag iedereen vrijelijk op discussiëren, maar wel gecontroleerd. Dus daar ja. zit de censuur heel ja, ja. erg op. Je en kunnen ze ook gedulkeert. in jouw computer? Ik weet zeker dat er uh, de maandelijks ja. mensen in mijn computer zitten. Want ik krijg wormen toegestuurd. Dus ik krijg mailtjes hè, van de Chinese overheid om mij uit te nodigen. Om mee te gaan op tripjes naar het zuiden van het land. Of naar een mooi militair project om daar te komen filmen. Maar die mailtjes moet ik wel openen. En op het moment dat ik die open um, kan er een worm geïnstalleerd worden. Een soort spiegel. Die meeleest ja. met al mijn e-mails. En met alles wat ik doe op mijn computer. Zoals radioreportages ja. maken. Maar ja, en dat betekent dus ook dat die Chinezen iemand moeten hebben... die het Nederlands beheerst. Ja. Om te weten wat jij aan het doen bent. Die zijn er, ja. ja. ja, ja. Dus ja. ook daar een uh, vertaler voor? Er is, nou, er is een, een groeiende afdeling uh, uh, studie Nederlands uh, op de Peking oh ja. Universiteit. En het is veel belangstelling voor Chinezen om naar, uh, om naar Nederland te komen. wat willen ze hier gaan doen? Nou, de prachtige blauwe luchten hebben ze het maar steeds over. Ja, wel, maar hele goed, goede, alleen, goede melk. Ja, ook. ja daarom, ja. de baby. Zo wordt het gepromoot. Ja. Nederland is heel erg bekend, ook daar, de voetballers en dergelijke. Um, en wat ze willen doen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar bijvoorbeeld vertalen. Mijn oude assistent heeft hij een tijdje in het Botlekgebied gebied als vertaler gewerkt. En uh, is weer teruggegaan naar China. En toen werd hij mijn assistent. Um, maar ze kwamen heel graag naar Nederland toe. En dus heel veel van die mensen... Ik heb ook een tijdje een meisje, een stagiair gehad die bij me meeliep. Uh, lente, heette ze heel liefelijk. Ja. En, en Lente, die liepen gezellig ja. bij ons op kantoor mee. Waarvan ik wel gedachten had van die... Moet vanmiddag waarschijnlijk wel ergens weer een kopje thee gaan drinken. Want die was zo geïnteresseerd in alles wat we aan het doen waren. En ja. ja, je weet niet waar Lente gebleven is? Hè? Nee, Lente is gewoon na drie maanden gestopt en oh. afgestudeerd. Want die moest zich aan de studie gaan richten weer. Ja. Maar die wil ook heel graag naar Nederland komen. Maar Kijk, ik sta er zo in. Je kan daar heel paranoia van worden. Je kan er ook um, um, zenuwachtig van worden. Maar het is zoals het is. Het is het land waar je bent gaan werken. En ik heb niets te verbergen. Ze weten nee. dat ik een journalist ben. Ze weten dat ik onderzoek doe. Ze weten dat ik verhalen vertel. Um, en ja, zodra, uh, nou ja, zolang ik daar eerlijk en open over ben, hoeft het ook niet uh, nee. tot problemen te leiden. Want een uh, meisje uit Noord-Holland komt in China terecht. Hè? Dat heeft toch iets van ik, kuifje uit in Den wonderland. Den Haag. Oorspronkelijk uit Den Haag. Uit Den Haag. Oké, okay, nou ja. weer talking. Maar <laughs> dat scheelt een boel. <laughs> dat zeker, scheelt veel. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja, zeker. Nee, maar het gaat er vooral om. Uh, voel je je dan ook zo, hè? Want ja. Weet je, soms moet je ook een beetje lachen als kijker... en ik heb dat als radiopresentator ook wel ge uh, gedacht... Uh, als ik de vraag stelde, wat denken de Chinezen? Ja, dat is <laughs> ik ook denk, altijd ja, een hele ingewikkelde vraag. Dat is een lastige ja. vraag ja. natuurlijk. Hè. Wat, wat denkt wil, Amerika? Wat wil China? Ja, ja zeker. Ja. Uh, uh, wat, wat, wat denk jij dan als, als je zo'n vraag krijgt? Ja, wat denkt men in China? Nou, ik probeer het gewoon zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik probeer duidelijk te maken dat dit uh, niet meer het land is zo, uh, zoals het er 10, 15 jaar geleden bij stond. Maar een heel modern land geworden is. Met een hele nieuwe generatie die nu groot wordt die toegang heeft, bijvoorbeeld dus mijn assistenten... die allemaal rond de 25 zijn... die gewoon toegang hebben tot dat hele internet. Ook al is Facebook geblokkeerd en Twitter geblokkeerd... je hebt een systeem, dat heet een VPN. Dat is als het ware een omlegging... waardoor jouw adres voor jouw computer in Hongkong... of in Australië zit. Waardoor je dus om die hele firewall van China heen kan. Maar weten dat weten de doen Chinezen toch ook? ook? Ja, dat weten de Chinezen ja. ook. En die kunnen ze ja. ook platleggen. De ja, dat doen ze ook wel eens. Ja. Dan kan iedereen er niet meer omheen. Maar dat doen ze niet zo lang, omdat ook het hele bankensysteem daar via die VPN handel kan drijven met uh, de buitenwereld. Dus dat zou hun economie gaan schaden. En als ze iets niet willen, is dat het wel. Dus er zijn allemaal van dit soort bewegingen gaande, economisch gezien... die jongeren die bezig zijn echt op te staan... en een belangrijke rol te spelen en hun rol te pakken. Um, waar, ja, waardoor ik dat, vooral dat moderne China probeer duidelijk te maken... aan kijkers en luisteraars als mij gevraagd wordt... wat vindt China? Ron van Gouwen en Cassie Kijken. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Hey, zeg eens even heel eerlijk. Wat is u nog bijgebleven van die afgelopen politieke beschouwingen? Behalve dan dat over alles te praten valt en dat er geen akkoord is... waarschijnlijk erg weinig. Of het moet deze episode zijn van Bonje op het Binnenhof. Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. U bent te miserig om ook maar een minuut serieus te nemen. Ja, ook wel een beetje een humorloze twist, hoor. want eh, los van de inhoud... Taalkundig waren die vorige one-liners toch wel iets origineler? Ja, hoe zal ik het zeggen? De, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Ja, met een beetje schelden naar elkaar... haal je al snel het koffieautomaatgesprek de volgende dag. Dus programmamakers smullen ervan. Bij Pauw Nieuws is het uh, elke week raken op dit gebied. En deze week moesten de foutparkerende Haagse diplomaten het ontgelden. Je mag hier niet staan. Waarom staat u? Je? je bent van uit? de Verenigde maak jij, Naties. Maak jij dat uit? Oh, wacht even. De diplomatieke uit, onschendbaarheid. Kijk. Nou, uit mijn buurt. Hallo, oh, blijf hem af. Ik zeg kalotzak. Blijf van mijn cameraman af. Het is mijn privéleven. Doe Hallo. maar weg van die. Ho, ho. Jou kapotmaken. Doe even rustig, joh. Ga hier. Wat wil je nou? Ik mijn foto. Ja, en als er één genre is dat zo'n beetje leeft van ruzie en scheldpartijen... dan is het de reality. Zo is er bijvoorbeeld Expeditie Robinson. Ja, en of het nu komt omdat de Belgen niet meer meedoen of niet... de temperatuur op dat onbewoonde eiland loopt dit seizoen wel heel erg op... Zelfs een als conflictbeheerser ingevlogen kandidaat... als sterrenkok Robert Kranenborg kon daar weinig aan veranderen. Ik heb als kamphoudste besloten dat we het woordje kut en kloten uitschakelen. Ik als kampoudste heb iets besloten over wat jij moet doen. Dan denk ik dikke vinger. Als ik kut wil zeggen, dan zeg ik kut. Goed. Nou ja, het zorgt er wel weer voor dat de kijkcijfers dit jaar door het dak gaan. En uh, ja, sommige BN'ers zijn ook gewoon echt een wandelend kruidvat. Constant staan ze op ontploffen. Maar ja, dat lijkt dan ook wel weer hun marktwaarde op tv te bepalen. En uh, Mart Smeets is daar recent ook achtergekomen. Zo vertelde hij dinsdag tegen Filemon. Je wordt, je wordt ergens gevraagd als gast. En ik weet dus dat ze tegenwoordig al zo ver gaan... dat, dat ze, laten we nou dan maar vragen, misschien glijdt hij uit. Ja. Dat, is, dat is wel triest. Ja, maar wat blijkt nu? Mart kan daar helemaal niets aan doen... Mijn nukkigheden komen voort uit het niet houden aan afspraken, uitglijders, weet ik veel. En dan ga ik zelf uitglijders maken. En dat is stom, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik bega die vrijwel altijd op het moment dat ik van mezelf voel dat het eraan komt. Ja. En dan kan ik het niet inhouden. En dat is zo stom. Nou, een mooi gesprek was dat met Mart bij uh, Filemon. Die eindelijk een mooi tv-format heeft gevonden. Met een uh, programma waarin hij helemaal in zijn eentje zonder cameraman... heel stilletjes iemand volgt en interviewt. Zorgt voor mooie gesprekken. Maar Mart deed in deze uitzending toch ook uiteindelijk weer een uitspraak waar hij nu vast alweer spijt van heeft. Je hebt mannen die hebben een hele jeugd, misschien één liefde... waarmee ze naar bed gaan. Je hebt mannen die hebben meerdere affaires. Waar I, got I got my share. Wij in onze club, wij lachen om uh, Jeroen Pauw. Want? Amateur. <lacht> o, o, 200 man ga je schamen. Dat was voor de paasvakantie. Was dat. Ja, en meer steekjes onder water op de buis deze week. Ook achter de diverse tv-desks. Een onvervaste bitchfight tussen de presentatrices van Hart van Nederland. Jij ja, bent ook zo dol op hart rennen. Ja, maar niet op mijn blote voeten, Kelly. En ook niet een jaar lang, hè? Het is vandaag, precies, 80 jaar geleden dat de afsluitdijk werd geopend voor verkeer. Dat moet jij nog weten, Gel. Nou, oh. Dit megaproject maakt oh, een eind die de voormalige Zuiderzijde. Ja, een ruzie of een plaagstootje op de buis, dat moet best kunnen. Maar jongens, doe het dan tenminste met humor. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En wat Ron zojuist besprak, terug te luisteren op de site deperstribune.nl. Onderdeel Kassie kijken. Richard Vitesse aan de leiding in Nijmegen. Halverwege de eerste helft in de Goffert. Vitesse is beter, zit er kort erop, fel in de duels zoals dat ook gevraagd wordt. En zoals dat ook hoort in dit soort wedstrijden waar veel sentiment omheen hangt. Veel overtredingen die ook vanuit het publiek in Nijmegen hier heel erg uh, agressief worden, uh, worden benaderd. Wordt agressief op gereageerd. Want NEC zit ook niet lekker in de wedstrijd. Heeft eigenlijk nauwelijks nog kansen gehad. Terwijl uh, Vitesse er al uh, vier hele grote heeft uh, mogen noteren. Met uh, Ibarra hoog over, Van der Heide. Met een goede kans en Havenaar die zojuist een aantal minuten geleden links naast schoot. En natuurlijk staat het ook 0-1 door die goal van Kelvin Leer. Dan een kopbal uit een corner. Zijn vierde doelpunt al dit seizoen. En dat voor een rechtsback is overigens best bijzonder. NEC valt dus tegen. Vitesse voetbalt goed. Het staat halverwege de eerste helft. 0-1. Marieke de Vries, uh, Blond, in China. Hoe kijken mensen tegen jou aan? Val jij op daar? Ja, ja ik of, val behoorlijk op. Daar, maar reageren daar, ja. ze daar op? Ja, zeker. Ja, nou, in de hoofdstad in Peking valt het ja, eigenlijk nog wel mee... omdat er natuurlijk meer uh, buitenlanders rondlopen. Maar in de metro steek ik overal bovenuit natuurlijk. Ik ben afgezien van blond ook nog eens een keer groot en lang. En, um, dus dat valt op en uh, zeker rond het plein van de Hemelse Vrede... en helemaal als ik in de provincie ben... Dan uh, worden foto's van je gemaakt. En soms heel stiekem. En anders weer heel erg opvallend. Dan gaan ze ja. gewoon naast je staan en foto's maken. En bezienswaardig. Hè? Maar heel aardig. Aardige mensen. Aardige mensen, ja. ja. ja. Land met toekomst. Grote toekomst, <laughs> ja. hè? Ja, dat denk ja. ik wel. Ja, ja. ja, ze zien het zelf als de renaissance van hun uh, roemrijke. Uh, ja, prachtige verleden. Wat ze natuurlijk gehad hebben. Waarin we ja. heel veel uitvindingen. Natuurlijk ook aan de Chinezen te danken hebben gehad. En dat is natuurlijk vorige eeuw bij hun veranderd in de eeuw van de vernedering, zo noemen ze dat ook nog steeds. En daar proberen ze nu bovenuit te kruipen weer en weer terug hun trots te voelen. Ze zijn nog een beetje op zoek naar een nieuw nationaal verhaal. Hè? Want het communisme is het, het nu nee. natuurlijk niet meer. Ze noemen zichzelf nu een kapitalistische, socialistische samenleving. Dus al lang niet meer het communisme. Waar we hier nu wel eens aan denken, ja, dat werd echt aan een communistisch aan land We denken aan en is. de lange mars en de, de culturele revolutie. Ja. En we denken dat die mensen uh, ja, daarin zijn blijven hangen natuurlijk. Ja, ja, dat heeft dat ja, nee, ja, dat is natuurlijk verre van. ja Daar zijn ze niet in blijven hangen. Maar natuurlijk een groot deel van de mensen die uh, je ja. daar gewoon nu op straat nog tegenkomt. En, uh, zo opgevoed. Die hebben natuurlijk wel allemaal meegemaakt. Dat is wel natuurlijk nog steeds een moeilijk onderwerp om over te praten met ze. Maar ook dat wordt stukje bij beetje toegankelijker en bespreekbaarder. Ja, dan vraagt uh, Anne Steffen, was je niet liever in Nederland gebleven? door de persvrijheid die hier is. Maar je hebt eigenlijk al uitgelegd, er is een wereld te winnen. Ja, er is een wereld te winnen. En, en, en eh, ik moet zeggen, ik ben ook echt wel onder de indruk... van mijn Chinese collega's daar, hoor. Chinese journalisten die ondanks de druk die daar wordt uitgeoefend op ze... ook juristen, ook mensenrechtenactivisten... die zomaar opgepakt kunnen worden. Want je weet dus nooit waar de grens ligt bij ze... wanneer je te ver gaat. Maar die toch blijven onderzoeken en toch blijven publiceren... en toch blijven aandringen op meer transparantie... Ja. omdat... Dat dan ook onderdeel zou moeten zijn van die trots van dat nieuwe grote land. En daar wordt wel druk op uitgeoefend. Ja. Maar ze worden wel opgepakt. Zij, wij wachten nog op de eerste Chinese wielrennen. Want uh, Peking 9 <laughs> million bicycles, hè, Katie Medway? Ja, ja. Fiets jij daar ook Ja, niet? ik fiets er ook. Ja. ja, ik heb er twee. Dus oh ja? Plus 2 miljoen. 2 ja. ja. En Kun je hem op slot laten staan? Je moet het wel Pikken ze op slot doen. Want ze zijn dol op fietsen. Ja, dat oh ja. Andere dingen ben je heel veilig. En je kan je voordeur laten, ja. uh, gewoon open laten staan. Ja. Maar uh, nee, je fiets moet je zeker uh, op slot zetten. Ja. Zeker de mooie fietsen. Zeker de mooie. Naast je zit Katie van Oosterhagen. Dat is een uh, top wielvrouw, <laughs> wielvrouw geweest. Twee Hallo. keer wereldkampioen op de weg. Welkom Katie. Ja. Ja, heb je wel, ooit gefietst in Peking? Nee. Nee, zo, uh, nee, zo ver ging toen uh, het vrouwenfietsen nog niet in de nee, he? tijd. Nu zitten er wel wereldbekerwedstrijden in, uh, overal in nee, alle werelddelen. Ja, en, en sinds, 2000, uh, sinds 2011, uh, daar, toen is ook de eerste Tour de Peking uh, georganiseerd. Ja. Hè, een soort uh, Tour de France, maar dan ja. Ja. rond Peking, langs die verboden stad. Dat is een heel mooi gezicht ook, al die wielrenners. Ja. Ja. En dan finish je uh, op de grote muur. Goed. Ja. Katie, we hebben je stem even gehoord. We gaan hem uitvoeren gehoord het komend uur. Marike, bedankt dat je hier wilde zijn... om te vertellen met zoveel liefde en aandacht voor China over China. Ik wens je er veel geluk en hoop dat je er nog heel lang... met heel veel plezier zult uh, mogen wonen en werken. Nee. En uh, prettig verblijven in Nederland. Na ene dus, Katie van Oostenhagen en het antwoordapparaat. Dat staat ook aan. Tot zo.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 NEC Vitesse. is dan twee tegenstanders. via ja, Pruppen blijft Vitesse in balbezit. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook kan kambuur De verdiende gelijkmaker in de laatste minuut. noord ado En de schot is dat maar er is een centimeter naast. gaan. om half vijf, 20 Groningen. Dus nu moet je wel wat aardig laten zien van de goal doelpunt. Verder het WKW-rennen al te weg. Motorsport, hockey en basketbal. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.